BKZ Informeert. Een programma met informatie uit de gemeente krijbeek zwijndrecht Radio Barbier. Radio Barbier Info. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. Met zondag 31 augustus kan je in de inkomhal van de bibliotheek van Temse genieten van de fotoexpo Temse Natuurlijk. Deze tentoonstelling toont het resultaat van de zevende editie van de fotowedstrijd Temse door het oog van de fotograaf, in initiatief van VVV Tourisme Temse in samenwerking met het lokaal bestuur. Zowel amateur als professionele fotografen gingen op zoek naar wat natuurlijk voor hen betekent. Van pure landschappen en spontane momenten tot de rijke fauna, flora en typische plekjes van Temse. Met maar liefst 175 inzendingen koos een jury de 20 strafste beelden. Kom langs in de bibliotheek aan de Oeverstraat en laat je verrassen door de creatieve kijk op Temse als parel aan de schelde. Toegang is gratis.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 Maybe you would be happier with someone else. en classics, meer dan dichtbij, iedere dag op jouw lokale radio uit het Waasland. Radio Barbier. In Temse krijgt het centrum opnieuw een opfrisbeurt. De Akkerstraat en de Filip-Houwmanstraat worden volledig heraangelegd... met aandacht voor fietsers, voetgangers en meer groen. Auto's blijven welkom, maar mogen er straks nog maximaal 20 km per uur rijden. De werken starten dit najaar en duren ongeveer een jaar. Meer info vind je op de website van de gemeente Temse. to be And it seems like there's no way out of this moment I used to bring you sunshine Now all I ever do is bring you down How would it be if you were standing in my shoes sense of it Everywhere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 wie Ruppelmonde zegt, die zegt carnaval. Wie carnaval zegt, die zegt prins carnaval. Dat is de man of de vrouw die in de carnavalsperiode tijdelijk de macht over leuten en plezier overneemt van de burgemeester. De orde van Mercator uit Ruppelmonde is op zoek naar kandidaten voor prins carnaval 2026. De prins die is aanwezig bij de carnavalstoet, de feestelijkheden en de officiële momenten. Wie een groot hart heeft voor carnaval en in Kruijbeken, Basel of Ruppelmonde woont, kan zich kandidaat stellen tot 1 september met een motivatiebrief via mail naar secretariaat@ordevanmerkator.be. Het is uitkoud.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 Over overrust de zekerheid van zorgeloos rijden. Radio Barbie. Radio Barbie. Barbier Info. Barbieer. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. Deze zomer kunnen avonturiers van alle leeftijden genieten van de Wiggle Bridge in het zwembad Lago Beveren. Klim, spring, glij en balanceer op opblaasbare structuren op het water. Het is een fantastische activiteit voor jong en oud. De obstakelbaan is gratis te gebruiken bij aankoop van een ticket voor het subtropisch zwembad. Praktisch gezien ligt de Wiggle Bridge in het water elke namiddag van 1 tot 5 uur. Maar let wel op, de redders kunnen de Wiggle Bridge uit het water halen als het net iets te druk wordt. Barbeer, barbeer. Jouw Feel Good Radio. het lokaal bestuur. Dit jaar kun je tijdens de zomervakantie een spannende zoektocht beleven in het prachtige park van Kasteel Kortewallen in Beveren. Van 1 juli tot 31 augustus organiseert de dienst Erfgoed van Beveren de populaire schatten van vliegzoektocht. Een leuk avontuur voor kinderen van 6 tot 11 jaar. In de zoektocht ga je aan de slag met opdrachten die je helpen om de code van de schatkist te kraken. En wie weet ontdek je wel een schat die je kan inspireren om je eigen tuin om te toveren tot een klein paradijs. Terwijl je door het park wandelt kan je ook luisteren naar vogelgeluiden... of misschien zelfs andere dieren spotten die zich verstoppen tussen de bomen en de struiken. De zoektocht start voor het kasteel en het park is altijd toegankelijk. Na het voltooien van de zoektocht kan je een stempel ophalen in de bibliotheek of aan de balie van toerisme in het gemeentehuis. Deze activiteit is helemaal gratis en ideaal voor een leuke gezinsuitstap in de zomer. Dus trek je wandelschoenen aan en ga op avontuur in het groene hart van Beveren. Voor meer informatie kijk op de website van Beveren Kruibeke Zwijndrecht of stuur een e-mail naar erfgoed. At gemeente bkz.b cocaine, cocaine takes breaths. supermodel. Uh, way back in high school when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend I drag queen named the Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel Yeah, she's a master, my compliments If you want to love her, just deal with that She'll never love you, more than money and cigarettes Parties. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your bossy. Low waste, Don't only fans that pay for that. She's a '90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliment.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 Deze zomer kun je genieten van een boek in de natuur. Van 1 juli tot 31 augustus staat de leescaravan van de bibliotheek van Beveren... in het mooie park Hof der Saxe in Haasdonk. Kom langs en kies uit een breed assortiment van boeken... installeer je in het gras en geniet van de koelte van de bomen. Wil je het boek meenemen? Geen probleem. Doneer een vrije bijdrage in de collectebus en het boek is van jou. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel. Ik neem vakantie in mijn straat Ga naar mijn buren op reis Op zoek naar wat gezelligheid Die in geen enkele folder staat Ik neem vakantie in mijn straat Waar kan ik immers beter zijn? Gastronomie stel ik op reis geen geld om naar de zon te gaan Zittend op een terras Reis ik de wereld af Kies ik Athene of Madrid Ga bij een Spanjaard of een Griek Ik drink, ik eet en ik geniet Ik neem vakantie in mijn straat Voel me de koning Bereik. Ik heb alles binnen een handbereik. Heel ver hoef ik echt niet te gaan. Ben Manuel en Sangria. Bij Mario verso Lasagna. Bij Taki lekker met een metce alla zorba osso poco en risotto, boesaka en paella, schiske en staño. Wat kan en wat sangria, een pizza en een marsala, Nu het maar op het is te koop. Ik neem vakantie in mijn straat. Ik neem vakantie in het straat, ik drink de zon in een liter wijn. O oh God, wat kan dat zalig zijn? Geen geld om naar de zon te gaan, maar zo'n poco en risotto, oussaka en paella, cisgepa en cosdagno. De lever slaat al in een knop. Met het ligt al overal, gelukkig is water goedkoop. Ik neem vakantie in mijn straat. Dit is Radio Barbiers. Maar meer dan dichtbij. Dit is Radio Barbiers. Let's go! Over zo'n 40 minuten beginnen de renners aan de 112 e editie van de Ronde van Frankrijk. De renners vertrekken en eindigen in Rijssel voor een etappe van zo'n 185 kilometer, vertelt wielerjournalist Stijn Vlaamhenk. ...dat het een sprinter wordt, ze ligt zo goed als vast. En dan mogen de vele Belgische supporters die vandaag de grens oversteken naar Rijssel... ...hopen op Jasper Philipsen, man met veel toerervaring en zegens... ...en uiteraard ook op Tim Merlier. Daarvoor moet hij wel koelbloedig blijven in de chaos, eventuele valpartijen vermijden... ...en de grote Italiaanse topsprinter van Little Track, Jonathan Milan, kloppen. De aankomst is voorzien rond kwart voor zes. De toer eindigt op 27 juli. In Portugal hebben zo'n duizend mensen afscheid genomen van de overleden Liverpool-voetballer Diogo Jota en zijn broer André Silva. Die kwamen eerder deze week om bij een auto-ongeluk in Spanje. De begrafenis duurde een uurtje. Het was bijzonder emotioneel, vertelt journalist Mark Koppens, die daar is. Toen die delegatie van Liverpool arriveerde, zag je een Portese fotograaf echt geëmotioneerd zijn met trillende lippen en traan wegwinkelen. Onder meer Fuizel van Dijk, die een krans droeg. Zeer applaus op. En dat heeft zich herhaald. Maar dat dit meer. Oudspeers en de gespeers arriveerden. Kerkje is zodanig klein. De gewone mensen, om ze zo maar te noemen, staan nog 40 meter verder achter een naderhekken op, op een plein. Ook onder meer de bondcoach van Portugal, Roberto Martínez, was erbij... net als heel wat voormalige ploegmaten. Chota was 28, zijn broer 26. De Australische acteur Julian McMaine is overleden, dat melden verschillende media. McMaine was 56 en leed aan kanker, maar het was niet bekend dat hij ziek was. Ik kan hem vooral kennen van zijn rol als Dr. Doom in de Fantastic Four films. Voor het eerst in meer dan 100 jaar kan je opnieuw zwemmen in de Seine in Parijs in Frankrijk. Dat was al sinds 1923 verboden omdat het water te vuil was, maar de stad investeerde meer dan een miljard euro om het water opnieuw proper te krijgen. Er zijn in totaal drie openluchtzwembaden geopend bij de Eiffeltoren, de Notre-Dame en het Parc de Bercy. De zwembaden blijven tot eind augustus open en de toegang is gratis. Het Centrum voor Jeugdtoerisme wil geluidsoverlast op jeugdkampen aanpakken. Het start daarom een proefproject om jongeren slimmer te laten omgaan met versterkte muziek. Soundcheck heet het. In zo'n tiental jeugdkampen passen ze toe, zegt initiatiefnemer Frederik Verkammer. We werken eigenlijk met een aantal materialen of bordjes, bijvoorbeeld die aanduiden van op welke plek je muziek kan versterken. Bijvoorbeeld niet dicht bij de buren of in welke richting dat de box best wordt opgesteld. We werken ook met een aantal stickertjes en dergelijke die eigenlijk de groep laten nadenken over op welke plek en op welk tijdstip is het verstandig en wanneer is het niet aangewezen. Het Centrum voor Jeugdtoerisme wil daarna bekijken of ze het kunnen uitrollen naar alle jeugdbewegingen. De bewolking neemt stilaan toe en lokaal kan er wat regen vallen... bij maxima rond 26 graden. Morgen wisselvallig met mogelijk kans op onweer. Het wordt zo'n 21 graden. En ook na het weekend blijft het wisselvallig... met temperatuur rond 20 graden. Pup Frietje, Kasteelstraat 96 in Temse. Alle dagen open vanaf 15 uur. Behalve op dinsdag. The place to be. Pup Frietje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 Radio Barbie, Radio Barbie Barbier Info. Barbie. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. Bestuur. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht organiseert opnieuw een bebloemingswedstrijd. Heel BKZ zal er nog eens zo mooi uitzien dankzij de vele duizenden bloemen in de straten. Inwoners kunnen tot eind juli gratis inschrijven met hun gevel, voortuin of bijenvriendelijke tuin. Er zijn mooie prijzen te winnen en een jury beoordeelt de deelnemers deze zomer. Meer info via de website van de gemeente en je kan je gratis inschrijven tot 31 juli. I know this might seem new New love, new heart, new views Could be different, could be better than you used to Than you used to You know I feel it too Same love, same heart, same views I will be different, will be better than I'm used to, than I'm used to. I see it when I look into your eyes, telling me there's nothing left to hide. I know, I, I know. Even a little is enough, everything. I feel it too One love, two hearts, one view We'll be different, we'll be better Than we used to Than we used to I see it when I look into your eyes Telling me there's nothing left to hide I know, I, I know Even the little, it's enough nothing left to hide I know, I I know Je barbier. <laughs> One night, my brother drove and me climbed down the family tree That grew outside our bedroom window When you ran, though we knew we couldn't last running circumstances he said two kids out on the street were picked up on the beaten station so there's me with emily and joe and daddy driving home all heading in the same direction no matter what the brakes we make the same mistakes couldn't take his eyes off joe and me looking back it's so bizarre it was in the Like it's so bizarre Like a dream within a dream Of a song where it hits Like a drummer plays A song like a father, like a son. You're gonna have to face the beauty Agenda. Op zondag 6 juli wordt Tielrood opnieuw het decor voor een eeuwenoude traditie. De paardenomgang en zegening georganiseerd door de confrerie sint eloy Vanaf 9 uur verzamelen de prachtig opgetuigde paarden en koetsen aan de sint eloy kapel om half tien vertrekt de indrukwekkende stoet door de straten van het dorp... gevolgd door de plechtige zegening van ruiters en paarden aan de Sint-Josefstraat. Aansluitend ben je welkom voor een unieke openluchtmis... midden in het groen aan de oevers van de Durmen. Een bijzonder moment van rust en bezinning. De hele dag door is er kermisplezier op het dorpsplein... met attracties, animatie, lekkernijen en gezellige terrassen... Mis deze bijzondere dag vol traditie, paardenkracht en dorpsfeer niet. Zondagmorgen 6 juli in Tilrode.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 We don't wanna be trying to talk, but we can't hear ourselves. Kiss your lips, I'd rather kiss 'em right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kind of crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that?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 Radio Barbier, RegioNieuws. Dit is het RegioNieuws van zaterdag 5 juli op Radio Barbier. Op het stadionplein in Beveren vond de voorbije week een kopstaartaanrijding plaats... tussen twee auto's aan de uitrit van een parking. De bestuurder van de aangereden auto raakte lichtgewond. De bestuurder van het andere voertuig pleegde vluchtmisdrijf. Aan sportpark De Walle in Burgt zijn twee nieuwe sportzones geopend. Een funpark voor mountainbikers en een beachvolleyterrein. De officiële inhuldiging werd opgeleisterd met demonstraties en initiatiesessies... waarbij buurtbewoners en geïnteresseerden konden kennis maken met de sporten. Vooral kinderen met een mountainbike reageerden enthousiast op het nieuwe parcours. Met de uitbreiding krijgt de sport- en recreatiecluster De Wallen... waar al intensief gevoetbald en aan atletiek gedaan wordt... er opnieuw extra mogelijkheden bij. De nieuwe zones passen in de ambitie van de gemeente... om het sportaanbod toegankelijk en gevarieerd te maken. Fietsers kunnen voortaan veilen van Antwerpen naar het Waasland fietsen via een nieuwe fietsbrug over de R1 op Linkeroever. De brug is een onderdeel van de fietssnelweg Zelzaten Antwerpen en sluit aan op het ringfietspad. Ze is 115 meter lang, 10 meter breed en ook toegankelijk voor wandelaars. Tegelijk werden nieuwe fietspaden geopend en het oude fietspad langs de E34 afgesloten. Ook verhuist het fietspad aan de Charles de Kosterlaan tijdelijk naar de overkant van de laan. Verder is de structuur van het ecoduct tussen Vlietbos en klaar. Op Linkroever ligt nu al 10 kilometer nieuw fietspad. Op termijn wordt dat 16. Een man uit Beveren moest zich in de rechtbank verantwoorden... nadat hij twee keer betrapt werd op dronken rijden met zijn e-bike. Bij een van de feiten had hij zelf de politie gebeld na een vermeende aanrijding. Maar de agenten troffen enkel een dronken man aan. Enkele maanden later werd hij opnieuw onderschept toen hij al zwalpend over de weg reed en een vuilniswagen hem maar net kon ontwijken. De man werd daarbij ook agressief tegenover de politie. Omdat hij al een rijverbod had, kwam de zaak zwaar aan. De procureur vroeg drie maanden cel. De rechter sprak geen gevangenisstraf uit, maar legde wel een boete van 3200 euro op. De man werd ook medisch ongeschikt verklaard om nog met een motorvoertuig te rijden. Tot zover dit regio-nieuws van zaterdag 5 juli. Het nieuws is altijd meer dan dichtbij. Hier, bij Radio Barbier. Radio Barbier, regio-nieuws. Jouw leukste evergreens, leukste evergreens. je Radio Barbier, oh yeah. En wie?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 Brixius. Omdat een mens al eens iets mag hebben. Sante. Mag ik het even hebben over koffie? Vroeger was koffie gewoon koffie. Maar vandaag is koffie veel meer dan dat. Ontdek daarom de verrukkelijke wereld van Roscoffie. Roscoffie heeft namelijk de koffie voor jouw smaakpapillen. Overtuig jezelf bij Roscoffie Bar in de Vleeshallen te Mechelen of bestel een proefpakket op roscoffie.be langskomen op zaterdagochtend in de winkel Edmond-Gorubeekstraat 13 te Kruijbeke. Roscoffie roostert zijn koffie op authentieke ambachtelijke wijze en werd daarom ook officieel erkend als ambachtsman. Roscoffie voor koffiebonen, abonnementen, toestellen en ook te boeken als mobiele koffiebar. Dankzij Roscoffie is koffie eindelijk een echte beleving. Sint-Joris Basel. Een secundaire school. Niet enkel ASO, maar ook BSO en TSO. Is duidelijk. Kies voor Sintioris. Sintioris, dat is keitof. Radio Barbie, radio Barbie. Barbierinfo. Blijf op de hoogte met het nieuws uit je streek. much of it. voor een geweldige namiddag op het Mercator-eiland in Roepelmonde. Want op zondagnamiddag 6 juli vieren we de Vlaamse feestdag... met een Goedendag Kruibeke 2025. Tussen 2 en 6 uur is er van alles te beleven voor jong en oud. Geniet van de zomerse sfeer aan de zomerbar van Gloriaan. En laat je meeslepen door het energieke optreden van Dries de Vis en de Belgen. Dries, die ken je misschien van op tv, het Witse, Familie of Nachtwacht... Maar hij is ook een razend podiumbeest met een topband. Verwacht je aan Nederlandstalige pop en rock, meezingers en veel ambiance. Kinderen die kunnen zich uitleven op springkastelen... of zich laten omtoveren tot vlinder, tijger of superheld aan het Grimmekraam. En jawel, het gemeentebestuur trakteert op 500 porties gratis frietjes... met saus of stoofvleessaus. Toegang is gratis, dus tot dan. Op zondagnamiddag 6 juli op het Mercator eiland in Ruppelmonde. Every day, yeah, yeah. Oh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes. And they're moving across the face. But no, oh no Barbie, radio, barbie, <laughs> radio, barbie, <laughs> radio Barbie, radio barbie, radio barbie, radio barbie watching you go. It's like no other pain I've ever jouw bloed. Van bloedtransfusies voor mensen met kanker tot het redden van iemand na een oud ongeluk. En van het ontwikkelen van medicijnen tot het in leven houden van een te vroeg geboren baby. Met jouw bloed redden en verbeteren we levens. Dus we zijn dankbaar als je donor wil worden. Het kan ook in Kruibeke. Er is een bloedafname door het Rode Kruis op woensdag 9 juli tussen 5 en 8 uur s'avonds in de gemeenteschool in de Edmond Gorbeekstraat in Kruibeke. Je mag bloed geven vanaf 18 jaar.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 radio barbier mm. <laughs> Deze zomer wordt het heet in Temse, want ook dit jaar zijn de parkfeesten terug... Elke woensdagavond in juli wordt het Scheldepark de plek voor live muziek, sfeer en gezelligheid. Van 2 tot 30 juli, vijf woensdagen lang, dompel je je onder in zomerse vibes met openluchtoptredens van maar liefst 15 bands en artiesten. Verwacht je aan straffe namen en nieuw talent dat je wil ontdekken. Van 7 uur tot middernacht geniet je van muziek in openlucht, lekkere drankjes aan de bar en heerlijke hapjes van de foodtrucks. De parkfeesten zijn helemaal gratis en voor iedereen die jong van geest is. Zin in een warme zomeravond met muziek en ambiance? Kom naar het Scheldepark in Temse elke woensdagavond in juli. Op woensdag 9 juli komen de Trojan Horse, The Time Behind en de All-Star Wedding Band. Big, big thing if you leave me, but I. Nee, yes, Barbier Agenda. Op donderdagavond 10 juli wordt het extra sfeervol in het cultureel centrum Ter Veste in Beveren. Want niemand minder dan Ronnie Moeshuze brengt er een muzikale topavond tijdens Dorpsklap Vlaanderenfeest. Samen met legendarische muzikanten zoals Toy Stoffelen, Edwin Riboer, Sam Verswijfeld, Sam Pieter Janssens en Annelie Stangen brengt Ronnie een unieke selectie Nederlandstalige klassiekers en verrassende vertalingen verwacht songs van Remo van het Groene Wouds, The Scene, Wiltura, Guido Belcanto en zelfs Prince in een nieuw jasje. Elk nummer is verbonden aan een persoonlijk verhaal van de muzikanten zelf. Donderdagavond 10 juli van 8 tot 10 uur in het cultureel centrum Ter Veste in Beveren. De inkom is gratis en je mag naar binnen vanaf 18 jaar.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 Radio Barbier met de beste muziekmix van toen tot nu. Informeert. Een programma met informatie uit de gemeente Beverenkrijbeke Zwijndrecht.